Uh, er is een fiets ergens gebeurd. Um, ik kwam hier, ik dacht, weet je wat, ik, ik slaap wat langer vandaag. Vorige week was het zo'n speciale uitzending met allemaal mensen en zo. Toen dacht ik, weet je wat, ik blijf vandaag gewoon een, nou, misschien wel een, bijna een half uurtje langer in mijn bed liggen. Dus ik heb ik de wekker gezet om drie uur. En uh, uh, nou, dan uh, zou ik hier dan zijn om half vier. En dan had ik zo ingeschaald van, nou, dan begin ik aan een kop koffie. En dan komt alles wel goed. Mm -hmm. Dus ik kom hier binnen. En het was zelfs nog eerder, uh, om een uurtje of kwart over drie... en ik loop naar de koffiemachine toe en ik zet een bakje koffie zo onder het ding. Doet het niet. Er komt geen koffie uit. Dus uh, nee. is de koffie leeg. Nou ja, dus ik dacht, nou, dat okay, kan gebeuren. Dus ik loop naar... We, we hebben hier twee uh, koffiemachines uh, op de, op de afdeling. Dus ik dacht, nou, dan loop ik naar die andere toe. Ook leeg. Echt waar? Dus er is dus een hele nacht lang geen koffie. Nee, nergens. Heb jij koffie gehad? Ik heb wel koffie gehad. Wat hier dan? Koffie. Uh, ja, hoe laat was dat? Ik denk rond een uurtje of uh, half twee. Half twee. Ja. half oh, was twee was er nog koffie. Ja. En uh, nou, zeg uh, twee uur later is de koffie op. Ja. Dat is allemaal leeg, hè nu? Ja. Ik, ik, ik hou, hou mij er niet voor en verantwoordelijk. Ook, en ook niet, niet want soms heb je dan wel de, dat dan staat lekbak vol. Dan vind mm -hmm. ik ook zo dus moet je dan een lekbak, dan moet je dan met zo'n zo lekbak moet je dan helemaal over de hele afdeling heen dat lekbakje. Maar dat kan niet, want het zijn nee. grote dingen, dus daar kun je helemaal niets mee. Ja. En nu uh, uh, is er nog een koffiemachine. En die staat hier uh, die staat hier achter. Die, uh, die is van de technici van Technicolor eigenlijk. Mm -hmm. dat en die, die, uh, die, die wil je eigenlijk liever niet gebruiken. Nou ja, dat is toch. Uh, er is een soort van koffiestrijd hierop uh, in het gebouw. Je hebt, zeg maar, je hebt zeg maar de lekkere koffie en je hebt uh, de andere koffie. En dan wordt ook altijd gevraagd: van, ja, wat wil je? Wat wil je drinken? Dan doe je even een rondje koffie. En dan wordt er altijd gevraagd: van, ja, waar ga je naartoe? En dan zegt, zeggen mensen vaak, dat, ja ik ga naar de lekkere koffieautomaat. <laughs> ja. En dan weet je dat ze dan naar, de, naar, naar, naar die koffieautomaat daar om de hoekje gaan, die nu dus maar leeg is. Maar wie, wie gaat er dan naar de niet lekkere koffie? Ja dat weet mannen. ik eigenlijk niet zo goed, want ik ken dus niemand die, die vrijwillig naar dat ene specifieke kleinere koffiemachientje gaat. En ik heb net een bakje genomen en het is echt, het is echt, het is niet te Het is niet te hachelen, maar ja, je moet toch wat hè? Je moet Het is midden in de nacht, dus ja, je gaat niet. Je moet koffie. En verder in het hele gebouw, ook niet bij het jeugdjournaal en de drie bij het weer niet. Nergens geen. Hij heeft normaal gesproken zijn eigen potje, maar heeft hij ook meegenomen? Dus nee, het is allemaal, weg. Zware ochtend heb jij. En ik weet dat bij nieuwsuur dat ze daar echt, dat schijnt echt een die die schijnt met een vrij kleine, relatief kleine redactie in eigen koffiemachine te hebben. Maar ja, dan kan ik niet in met mijn pasje. Dan heb je een ander pasje voor nodig, een soort nieuwsuurpasje. Ja. Bij Studio Sport schijnen ze ook echt fantastische koffie te hebben, maar ook kan, niet. kun je ook niet nee. naartoe. Dus uh, alles is afgesloten. Alleen uh, het, de vieze koffiemachine doet het Dramatisch. En wat, wat ga je er nu aan doen? Nou ja, ik, ik denk dat ik toch maar uh, de nacht doorkom met de vieze koffie. Maar dan... Uh, ja, ik, weet, ja ik, ik, ik, vind, ik vind het een rare iets. Of, mo of moet er iemand langskomen? Nou, het zou, een pot fijn zijn, koffie het komen komen. zou fijn zijn als, ik weet niet waar, uh, waar die, het is van, uh, van het grote koffiemerk, het Nederlandse koffiemerk, die maken de machines, denk ik ook. Dus als er iemand luistert van het koffiemerk en denkt van, weet je wat, ik kan even langskomen om het te maken, dan bel me even. Even dat, een uh, vers potje koffie uh, nou, komen zitten. ja, gewoon ja. goede koffie even. Goed, uh, dat gezegd hebbende, um, zie je er nog steeds verbluffend uit, mag ik al zeggen. Ik kan me nauwelijks voorstellen ja. om zes over vier, maar ja, goed. wel, hoor, wel hoor. We gaan het hebben over complimenten. Het is namelijk een complimentendag geweest en uh, heb jij er nog iets van gedaan, Paula? Nee, hè? nee. Bar weinig, ja. Wel uh, zoiets. Maar toch, hè, wie zou jij graag een compliment willen geven? over nagedacht? Ja, ik zit erover na te denken. ja Het is zo raar, want je een compliment geven... dat doe je meer een beetje zo tussen neus en lippen door... wanneer je iemand tegenkomt en zegt van... oh, wat een leuke schoen. Oh, ja. wat een, uh, he, de, dus als je nu zo aan mij vraagt... wie zou jij nu een compliment willen geven? vind ik lastig, maar ik kan wel bijvoorbeeld zeggen... ik ben heel trots op een vriendin... Uh, een van mijn beste vriendinnen... die onlangs heeft besloten om met haar grote liefde samen te wonen. Alleen hij woont heel ver weg, helemaal in Zeeland. Ja. Ze gaat verhuizen, maar uh, daar vind ik heel stoer van hè, dat ze dat doet. Maar daar heb ik ook wel tegen haar gezegd. Maar als ik iemand dan een dat is compliment... een compliment. Ja, dat is ja? Wel een compliment. Stoer van je. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja maar, stoer van je. Ja. Dus da, da, da, daar zit ja. ik aan te denken. Ja, en verder... Een uh... BN'ers... Een BN'er een compliment geven. Wil, ik wil bijvoorbeeld John de Mol wel een compliment geven. Ik zat te kijken naar, naar de college tour, van, uh, waar John de Mol in zat. Mm -hmm. uh, dat hij allemaal vragen be moest beantwoorden van, uh, van studenten en zo. En uh, uh, uh, toen dacht ik, oh ja, goh, dan heeft hij het wel goed voor elkaar. Dus ik wil bij deze John de Mol wel een compliment. Ik weet niet of hij er heel erg op zit te wachten, maar... Complimentjes van mijn kant, voor John de Wolf. Oh, dan, dan weet ik ook nog één, maar dan meer in de categorie internationale sterren. Ik was plaats bij een concert van Sharon Jones ja. en de Dab Kings. En het was echt een fantastisch concert. En uh, na afloop stond zij ook gewoon tussen de mensen uh, die hun jas op gingen halen. Stond ze handtekeningen uit te delen en weet ik het wat. En normaal durf ik altijd iedereen wel wat te vragen of wat te zeggen. En heb ik er geen problemen mee. Maar ik voelde me toch een beetje opgelaten om dan naar haar toe te gaan. En te zeggen, oh Sharon, uh, you were fantastic. Uh, I love you. I love you. Nee, dat, dat, dat doe ik dan niet. We okay. heb ook niet gevraagd om een foto. Maar bij deze, alsnog Sharon, <laughs> het was fantastisch. Nou kijk, dat soort dingen willen we graag horen. 0800-1121, 121 Wie zou jij wel eens een keertje compliment willen geven? Kan gewoon iemand zijn uit je privéomgeving. Je vader, je moeder, je vrouw, je man. Kan allemaal. 0800-1121, 121 uh, ik wil jou wel een complimentje geven, omdat jij uh, hier gewoon heel vrolijk rondloopt. En waarschijnlijk geef je zelf ook wat complimentjes weg vandaag. Ik wil Tessa wel een complimentje geven, omdat ze echt een lief vriendin is en er altijd voor me is. wil Ulrike een complimentje geven. Dat ik heel gewoon de oude en heel mooi vind. Ik zou mijn teamgenootje Daphne Mierop heel graag een compliment willen geven. Omdat ze altijd zo'n steun voor me is met de trainingen. En uh, ze er super veel zin in heeft om uh, samen naar de Olympische Spelen te gaan in 2016. Ik wil mijn moeder bedanken voor het uh, lekkere eten van gisteravond. Ik zou een complimentje willen geven aan mijn broer. Omdat hij nu met een vriend in Australië zit. En dat is ik wel stoer van hem. Kijk, complimenten, complimenten, complimenten. Wie zou jij wel graag een compli compliment willen geven? Uh, dat kan dan van alles zijn. Hè? Nou, ik, ik zou John de Moor wel graag een compliment willen geven. Maar ik zet even, de, even een krantenpaginaatje open. Uh, je zou uh, Oprah Winfrey een compliment kunnen geven. Want die is toch weer voor elkaar met een, uh, met een goed interview... Uh, uh, uh, even voor elkaar gekregen. Bobby Christina, de dochter van Whitney Houston. Dat soort uh, verhalen wil ik graag horen. Welke mensen wil jij graag een compliment geven? 0800 112 0800 1121 En mocht je toevallig verstand hebben van koffie of van koffiemachines... laat in godsnaam iets van je horen. Want uh, we hebben drastisch behoefte aan echt gewoon goede koffie. 0800 1121, 0800 1121. Welkom bij 47. 0800 1121 Did I watch the most exotic flower? Del Rij. volgens mij moet je het zo uitspreken, en de Million Dollar Man, haar uh, album is een tijdje geleden uitgekomen. En uh, uh, nou, ik kan wel zeggen dat, uh, dat dat echt de hele dag bij ons aanstaat, bij ons thuis, hoor, in Huizen Luc. En dat, uh, dat en het is ook echt een heel leuk album, niks mis. Veel ja, kritiek krijgen ze, maar het is nergens nodig. Anno, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hallo. Hallo. Uh, Compliment of koffie? Kom net van koffie. Ja, ja jij, jij, jij kent hem dus. Nou, precies. Jij had... Maar, uh, er, ja? Ja, oké. Okay. Als je de sleutel van de machine hebt... Ja. En een koelkast waar de koffie in ligt... Dan ben je al een hele tijd op weg. Nee, maar ik, ja, dat, dat, dat, dat, ik heb al even gekeken. Maar volgens mij is het zo'n machine die ze, dan, uh, die ze dan eens in de week komen zo langs met zo'n busje. Om dan... Uh, om dan... Uh, uh, um, en, en, om hem dan te vullen. Oh, dus. Ja, ja, het is echt van die... Uh, hoe heet, hoe heet ja. dat? Een oploskoffie Oh, gewoon oploskoffie ja, ja, ja, precies. Ja, ja, inderdaad. Zo'n... Zo dat spul is het. Dus, Oké, okay, uh, nee, ik ga dat je een nieuwere machine haalt, want dan word je waarschijnlijk uh, zo strak. Ja, ja, ja, nee, het is echt uh, het is een vrij oude machine. Best lekkere koffie, maar uh, ik denk dat, ik, dat het de muur vast zit. Helaas. Ja, ja. Jij kan niet bij de koffie komen, nee. <laughs> nee, nou, het is echt, maar dat is toch, ja, heb je dat zelf al eens gehad? Dat je, dat je gewoon echt zin hebt in een kop koffie. Soms heb je gewoon even een kop koffie nodig, maar. Uh, ja, ik werk ervoor, dus ik heb er geen last van. Oh ja, je werkt voor de koffiemachines? Nee, niet voor de koffiemachines. Ik ben een grote publiek ah, Oké, okay. en wat, wat doe je dan? Ik ben uh, overijder en oké. Dus jij zorgt ervoor dat de koffie gebrand wordt en zo? Uiteraard. Ah, en hoe drink je dan die koffie op werk? Drink je het gewoon rechtstreeks uit de machine? Rechtstreeks uit de machine. Maar is het dan... Jullie hebben natuurlijk altijd de beste apparaten op jullie werk. Ja. Ah, grappig. Is het leuk werk? Ik vind hem nog steeds leuk werk. <laughs> Heel goed, ja, goed hè? leuk werk. Heel goed. Nou, dank voor dat je even een poging hebt gedaan om hem, ja. om, om hem te maken, in ieder geval. Het is jammer dat ik je niet kon helpen. Ah, kan het... gebeuren, kan Dag. gebeuren. We komen de nacht gewoon door. Dankjewel, hè? Hey, he. Goed, Hoi. Hoi. Um, complimentendag is het geweest. En we hebben het over complimenten. Wie zou jij graag een compliment willen geven? Laat het weten. 0801-121 0801-121. Adrien, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, mevrouw van Tijl is dit, geloof ik. Hè? Ja, waarom laat u mij zo lang wachten? Oh, ja, dat... Uh, lang. Dat is geen complimentje. <laughs> nou ja, duurt het zo lang? Nee, toch? Jawel. Ja? Oh, sorry. Maar deze, dit complimentje is voor een lieve vriendin, voor mij in Appingedam. Oké. Okay. En die heeft haar huisje mooi gemaakt, die heeft alle oude meubeltjes weggedaan en die heeft een nieuwe... Nieuw interieur in de kamer gekregen. Oh, ja. En daarom wil ik haar een compliment geven. Was het nodig, de nieuwe interieur? Ja. ja. Dat vond zij. Ja. De... <laughs> ja, maar vond u dat ook? Ja, hoor. Ja, tuurlijk. Het wel een keer tijd. Ja. <laughs> en en, uh, en waarom, verdiend ze, waar, waarom verdiende zij wel een keer een nieuw, uh, nieuw interieur in een nieuw huisje? Nou omdat ze dat zo graag Wauw. Ja, ze was, was wel een keer toe aan wat anders eigenlijk. Ja, toch? Ja, nee, dat is ook zo. Soms, uh, soms moet dat ook eventjes natuurlijk. Hè. En het is een hele lieve, dus ze verdiende het ook. Ja? Hoe heet ze? Ja. Aukje. Aukje, oké. Okay. Ja. En die heeft het huis helemaal opnieuw ingericht en daar verdient ze wel even een complimentje voor. Ja. Nou, hartstikke goed bij deze gedaan. Ja, oké. Okay. Heb u nou al een bakkie gehad? Nou ja, van die maar wel uit, uh, uit, uh, uit dus de vieze machine. En je zou eh, ook een thermoskammetje mee kunnen nemen met koffie. Had ik ook moeten doen. En dat doe ik de volgende keer ook weer gewoon hoor. Want uh, vroeger deed ik dat veel vaker trouwens. Maar ja, je ja, gaat er nu een beetje vanuit dat er wel koffie is. Maar uh, uh, ja, je moet dat toch weer. En je hebt van die heerlijke zakjes uh, cappuccino. En daar doe je een beetje water op. En het is ook lekker. Ja, even roeren en klaar. Ja, ja. Ja. Uh, maar ja, dat heb ik allemaal niet bij de hand nu. Volgende keer. Volgende keer neem ik het mee. Dank u wel hoor. Ja, oké. Okay. Doeg. Prettige nacht verder. Dank u wel. Dan. Van hetzelfde. Uh, Dan gaan we wel naar Adrien, geloof ik. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Adrien. <laughs> ja, oh, Adrien. Adrien. Ja, wat, oh. wat zei jij nou? Ik zei Adrien, stom hè? ga je weg. <laughs> <laughs> ja, een hey, beetje knullig. Wacht. Nou, ik, ik ben van voor de oorlog. Ja. ja. En ik vind mensen die voor de oorlog geboren zijn... die hebben ook een crisis, diverse crises meegemaakt. Ja. ja. Uh, de oorlog meegemaakt met veel ellende van dien na de oorlog Nederland weer opgebouwd. Mm -hmm. En dat vind ik ook van mezelf. Zulke struisen, flinke mensen... die hoor je eigenlijk het minst zorgen. Mm -hmm. En die nemen, hebben al die jaren in hun leven... overal genoeg meegenomen. En dat, dat, dat, dat, die zou ik wel een standbeeld willen geven. Ja, ja. gewoon uh, de, de, de, de, de, de bevolkingsgroep... Die het even wat zwaarder heeft gehad dan, uh, dan, dan de mensen die uh, wiens grootste problemen waren... dat het internet het even niet deed. Nou, heel zwaar. Ja, precies. <laughs> eh. Maar buiten dat, dat toch heel sterk uitgekomen zijn. Ja, ja. Ja. Nederland opgebouwd heeft, hebben. Mm -hmm. eh, wat, wat ontzettend uh, moeilijk was. Ja. Want je had niks na de oorlog. Nee. Nee. Alles was weg en je moest helemaal opnieuw beginnen. Ik was ook jong, natuurlijk heel jong... Dat was nog een, een, een hele leuke tijd als je er weer op terugkijkt. Ja. Maar ik vond, ik hoort er nooit wat over. Want het is namelijk een generatie die uitsterft. Ja, ja. De, de, uh, op een gegeven ja. moment. Uh, uh, die sterft nu uit. Ja, is iedereen, iedereen wordt ouder natuurlijk ook. Uh, 80, ja. 90 en, ja. en, en 70, 80, 90. Nou ja, dan heb je het gehad. Ja. ja. En, maar ma maakt u zich uh, zorgen over uh, de huidige crisis, de, de, die economische crisis waar we nu in zitten? Nee. Nee? Want ik wel een beetje namelijk. Ik denk er soms wel eens van nou nou. Ja, maar je hoort zoveel, hè? Ja. ja. Je hoort natuurlijk uh, via de radio en televisie en ze dikken het ook wel een beetje aan. Je weet, als er bezuinigd moet worden, dat je de broek aan moet trekken. Ja. Ja. En dat zijn een heleboel mensen die nu daar helemaal niet tegen opgewassen zijn. En ik geloof dat wij, doordat we de oorlog meegemaakt hebben... en alle ellende van dien, geloof ik dat wij de sterke uitgekomen zijn. Ja, ja. gewoon omdat het... Uh, want, want, want dat was eigenlijk... Ik bedoel, dat was een, uh, een soort... Uh, dat was natuurlijk al een enorme crisis. En een economische crisis kwam daar natuurlijk bovenop. Ja, er was helemaal geen economie eigenlijk, natuurlijk. Nee. En uh, toen kwamen er nogal wat economische crisis... Dus... Ja, en er zijn natuurlijk boeken volgeschreven en films. En, en af en toe dan denken oh god, hebben ze weer met de oorlog? Het is nou afgelopen. ja, ja Want dan, dan wordt het een gezeur. Maar dit kan, dit, dit kan nog nooit vergeten worden. nee denk, Denkt u dat het... Uh, want uh, je hoort wel eens mensen die, die, die dan eens laten vallen van... nou, dat, uh, dat die, die herdenking bijvoorbeeld dat er binnenkort ook weer aankomt... Pff, moeten we dat nog wel doen, zeggen mensen dan vaak. Ja, voor die mensen misschien wel, als ze er behoefte aan hebben. Ja. Ze hebben ook een steentje eraan bijgedragen. En er, nou, daar kun je toch voor kiezen of het daar naartoe gaat, ja of nee. Ja, ja precies. Ja, ik ben een beetje, nou niet oppervlakkig, maar ik ben toch wel uh, realistisch. Want ik vind, uh, je moet het ook wel een keer proberen los te laten. Ja. ja. Maar je hebt alles wel meegemaakt. En uh, we hebben nooit eens een lintje van de koningin gehad. Nee. Ik kan me niet herinneren. Nee. En dat ben ik ook helemaal niet happig op. Maar het gaat erom dat die Dat mag eens even, even een, een, ja, een pluim. Ja, dus een pluim en compliment naar eigenlijk gewoon een, een, een, een groep mensen die, um, die... nu nog leven, die het helemaal meegemaakt ja, hebben. Ja, die voor de oorlog geboren zijn en die het mee hebben gemaakt ja. inderdaad. Nou... Bij deze. Hoe vind je dat? Ja, ik vind het een mooi compliment. Een mooie nee, pluim. Deze tijd voor het uur <laughs> ja. van de dag. Ja. <laughs> ben ik nog zo fit en zo wakker? Nou, inderdaad, ja. De, de, de, ik dacht van nou, de mensen komen vast met, uh, met, met, met complimenten voor, voor zichzelf... of voor uh, bekende Nederlanders of zo. Maar uh, dit is wel een, een welgemeend compliment, geloof ik. Ja, nou, ik denk wel. Er zijn veel mensen die er zo over denken, wat ik hoor. Want ik ben al aardig qua leertijd wat opschiet, hoor. Ja. Ah, nou, maar ik doe, ik doe nog veel. Hoe oud Wat bent u? Ik ben 84. Is het leuk om 84 te zijn? Nee. Nee? nee. Waarom niet? <laughs> Omdat je ouder wordt. Ja, maar dat kan ook leuk zijn, toch? <laughs> nou, ik, heb nu, ik maak nog heel veel leuke dingen mee. Je moet het zelf invullen. Ja. ja. Zo zie ik het hoor. Als jij daartoe in staat bent, hè. Mm. Want ja, als je oud wordt, ga je alles eh, markeren. De ene dag dit, de andere dag dat. Maar ik hou mezelf nog bezig met ja. doorgarregatief werk te doen. En dat vind ik heel erg leuk, onder ja. een andere platform gehandicapten. Oh ja. En in de werkgroep voor de openbare toegankelijkheid. En ik doe nog wat voor de zonnebloemhuisbezoek. En ik doe wat boodschapjes voor mensen die het niet meer kunnen. Nou... En dan denk ik, nou, en dat als je een beetje bezig blijft, is goed. En helpt dat dan ook? Want dat, dat denk ik zelf altijd. Ja, als ik, als ik uh, wat ouder word, dan uh, ik blijf ik gewoon lekker bezig... en dan blijf je ja. vanzelf ook weer wat fitter en zo. Doen hoor. Ja. Proberen, als je het kan, opbrengen. Eh, dat je zegt, nou, ik... Uh, dag, de deur dicht, ik ga lekker naar buiten. Afleiding zoeken. Maar ik je nog drie stellingen meegeven? Ja. Een positieve instelling... Accepteren wat je niet kunt. en afleiding zoeken. Nou. Dat zijn, dat zijn. dat is levenswijsheid. Ja, nou, mooi hoor. He? Ik ga het meenemen, denk ik. Ja, ja, ik vind het, ja het, is, het heeft mij heel erg geholpen. Ja. En ik geef het ook vaak aan mensen door. En zeggen ze: jeetje, wat mooi. En dat wat leuk. Ja, ja, ga ik ook doen. Nou. Nou, we houden de moed erin. Ja, precies. He? Nou, dat dus zeker, zeker, ja. ja maar het... ik, ik zeg ook, dat zou ik zo leuk vinden. Ik hoorde van Ramse Shafi vanavond... Mm -hmm. dat er een, een, een straat of een station of een standbeeld voor hem zou komen. Nou, ik vind... Wij, wij hebben dat helemaal niks. Nee. Die, die herinneringen van... Nou, dat zijn van de oorlogstoestanden... maar je hebt ook herinneringen... om eens dankbaar te zijn voor mensen... Dan geven ze maar een klein cadeautje. Ja. Gewoon ja. ja. even, even een soort van, een beetje een erkenning ja. voor, uh, voor, ja. uh, voor de groep oh, mensen. Wat die... leuk dat, ze dat, dat jullie dat nou gedaan hebben. Ja, ja. en uh, nog bedankt. Nog veel lot. Ja. <laughs> ja, ik wens je. Even naartoe. Ja. En ik blijf er even lekker luisteren. Heel goed. Dankjewel, Adrian. Dag, hè? Dag. Dag. Dag. Uh, dan gaan we naar... Uh, even kijken, hoor. Naar, pa, pa, pa, pa. Eerst Timo doen. Eerst Timo. Eerst Timo. Timo, goedemorgen. Hoi, hey, leuk. Met Timo. Hallo, goeiedag. Compl complimenten hebben we het over. Ja, dat vond ik een leuk uh, idee. Mm -hmm. En ik dacht van, ik doe maar eens de complimenten aan iedereen die... Uh... De frustraties die hij buiten oploopt, in de volwassenenwereld, niet mee naar huis neemt om op zijn kinderen af te reageren. Oh, uh, da daar, uh, daar is die uh, sierenreclame ook voor, hè, van mensen die dan uh, zo, zo ah, ja. gillend langs, de, langs het veld staan. Ja. Uh, want dat, dat bedoel je een beetje, dat soort frustraties. Ja, ja. Nou, het zegt inderdaad dat het er heel dicht op aan. Ja. Ben jij, uh, ken jij mensen die dat doen? Nou ja, ik heb wel eens op straat gezien dat een moeder de, de kind een tik in de gezicht gaf... ...en ik denk van ja, nou ja, als je zo weinig geduld hebt, wat maak je dan mee, zeg maar? Dat ja. komt ergens vandaan, dat komt niet uit de lucht vallen. Te weinig geduld of wat dan ook. Ja, ja. ja ik misschien het... een man die, ik weet niet, ja, ik kan me ook voorstellen... ...als ik bijvoorbeeld die schoonmakers zie die om respect vragen... Mm -hmm. ...denk ik ook van ja, als je daar zoveel frustraties op loopt op je werk... ...mensen die op je neerkijken, die je misschien honds behandelen... Dan kan ik me voorstellen dat dat uh, thuis ook tot een onprettige sfeer kan leiden. Ja. Dat ja, de kinderen bijvoorbeeld het sneller uh, van langs krijgen of zo. Ja, ja nee, of uh, uh, uh, mensen die, uh, die uh, onder enorme stress staan op hun werk of zo. Uh, die, die dat dan meenemen naar huis en dat dan daar ja. uh, af reageren. Ik kwam eens een keer een... Uh, toen reed ik nog met de trein. Ik kwam eens een keer in de trein kwam ik een meisje tegen of een vrouw. Ja, een vrouw eigenlijk, zeg maar. En die was echt helemaal uitgeblust. En daar raakte ik toen mee aan de praat. En ik zeg van, nou, volgens mij, als je werkt, zeg maar, moet je het zo doen dat als je thuis komt, dat het net nog allemaal vanzelf gaat. Ja. Yeah. Dat je niet echt moeite hoeft te doen om met je kinderen om te gaan of wat dan nou. ook. Maar dat het gewoon een soort van, ja, dat je op, ja, op je gevoel kan draaien, zeg maar. Ja, ja, ja, precies. Niet je tandvlees. Ja, ja. En je ziet het ook wel eens, want ja, ik, ik heb ook heel veel bewondering voor mensen, zeg maar, die het vermogen hebben om aan onbekenden het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Bijvoorbeeld in de supermarkt. Staat er een meisje achter de infobali, ja, bij die supermarkt heb je dan infobali. Mm -hmm. En die geeft echt, je echt het gevoel, ook al kennen ze me helemaal niet, maar dat je welkom bent. Ja. En anderen die hebben weer heel iets aan En dan denk ik van ja, waar komt dat vandaan? Ja, dus van... eigenlijk is het meer een soort van compliment aan, uh, aan uh, vriendelijke mensen misschien wel. Nou ja, maar de ouders van vriendelijke mensen. Omdat ik ook wat het idee heb dat die toch ook hebben bijgedragen aan de vorming van die vriendelijke mensen. Ja. Ze hebben het in ieder geval niet verpest, laat ik nee. het zo zeggen. Nee, nou, soms, uh, soms loop, je wel eens, uh, loop ik wel eens in, in de winkel of zo en dan... Ah, dan, dan zie ik kinderen uh, rondlopen en dan uh, de ouders erbij. En, en dan, dan weet je gewoon, en dan stiekem denk je dat dan ook, dan weet je gewoon van, oh, dit worden later enorme rotmensen. <laughs> omdat dat zou kunnen, ja. ja, omdat ze de, gewoon nu al uh, zo fanboel kinderen zijn, natuurlijk, kunnen, gewoon, uh, kunnen we gewoon krijzen en gillen en zo. Dat begrijp ik ook wel, maar. Ja, ja het is wel uh, verschil uh, in, uh... Hoe je ermee omgaat? Ja, ja, ja, ik zeg niet dat het makkelijk is, nee, maar uh, dat, dat denk ik ook niet. Wat dat betreft uh, zou een cursus. Uh, opvoeden. Ja. ja, dat zou best kunnen helpen. Nou, nou, er ja. zijn ook wel initiatief op dat gebied, trouwens, ook in de gemeente Den Haag. Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat mensen daar ook wel behoefte aan hebben. Sterk nog, ik heb zelf geen kinderen, maar als ik ooit kinderen uh, uh, zou krijgen, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat ik wel dat ik denk van nou wat hulp en wat kennis. Zou wel fijn zijn. Uh, ik heb mezelf. Ik hem kan zelf. het in ieder geval niet ver lullen. Want <laughs> nee. eerst kunnen ze nog helemaal niet praten. Dus je zal toch eerst fysiek of emotioneel moeten houden. Ja, je moet toch iets, uh, iets uh, van autoriteit overdragen. En, uh, ja, ja. Maar, ik, ik vind zelf altijd die, die mensen die dan zo aan het, uh, uh, die, die dan aan het veld staan bij hun kinderen, bij het voetbalveld, en dan zo hard gaan lopen schreeuwen en zo, dat vind ik altijd de ergste mensen. Dat, uh... Ja, maar dat, dat hebben ook volgens mij veel ouders. Die hebben dan het idee dat als ze hun kinderen maar instrueren, mm -hmm. dat ze dan de beter van worden. Maar volgens mij is het juist de bedoeling dat je een kind leert om zelf na te denken... Ja. ...en vervolgens dat zelf zijn eigen weg kan kiezen. En ja, Dan leert het ook om binnen zijn mogelijkheden te handelen... ...in plaats van te voldoen aan de doelen die hij of niet kan halen of onder zijn vermogen liggen. Ja, ja, ja. en dan, uh, dan, uh, dan hoef je die frustraties ook niet meer te botvieren. Nee, dat is dan eigenlijk dat je iemand uh, je eigen leven zeg maar, over wil doen via je kinderen. Ja. Het ja. Nou, het staat genoteerd. De mensen ja. die een compliment krijgen zijn de mensen die de frustraties van het werk niet mee naar huis nemen. Dat is een beetje het idee, hè? In ieder geval niet over reageren ja. <laughs> Precies, ja, neem het dan mee, maar uh, reageer het er dan lekker af wel oh, ergens op de wc of wat dan ook. Uh, ja, bijvoorbeeld dat dat niemand... lekker sporten. Ja, dat niemand er last van heeft. Als ik er goed. Timo, hey. dankjewel. Hè. Doei doei. doei. Uh, even kijken. We gaan eerst even het plaatje draaien, maar blijf gerust bellen. Want uh, de lijnen die uh, staan rood, Zometeen zo meteen. Hoor je Hans. Uh, onder andere uh, met zijn compliment aan uh, de mensheid. Waar, waar zijn jouw complimentjes voor? 0800-1121. 0800-1121. Wie wil jij wel eens een compliment geven? Jamie Woo, zo heet hij, Night Air. Hé, Even kijken. Uh, het is vijf minuten over half vijf. Je luistert naar 47. en we hebben het over complimenten. Dit eerste uur van dit programma. Uh, wie zou jij wel graag een compliment willen geven? Kan van alles zijn. Kan iedereen zijn. 0800-1121. 0800-1121. Dat deed ook Hans. Goedemorgen Hans. Hallo. Hey. Wie wil, graag, wie wil jij graag een compliment geven, Hans? Hallo, met Hans. Hé, hey Hans. Uh, alle, alle vrachtwagenchauffeurs. Alle vrachtwagenchauffeurs. Ja, die s'nachts uh, bezig zijn met onze economie. Yo. En de ridders van de weg, zeg uh, <laughs> ik maar. De ridders van de weg. Nou, het komt zo: mijn, onze zoon, die diezelfde vrachtwagenchauffeur. Ja. En die staat een moment eerst, uh, in Rusland op een parkeerplaats. En dan moet je blijven wachten. Ja. Maar ik kan jullie programma ontvangen oh. via de Astra-satelliet. Ja. Dus dan heeft hij ook uh, ver van huis, aan de PNN, dicht bij huis. Ja. Uh, en dat is uh, fantastisch. Grappig. Maar jouw zoon is, dus, die is op dit moment dus in, uh, in Rusland met zijn vrachtwagen? Ja. Pff. Ja, en dan staat hij op een uh, afgesloten parkeerterrein. Ja. Maar mijn zoon is het niet eens, hoor. Er zijn zoveel Hollandse vrachtwagenchauffeurs die door Europa rijden... Via van huis. Ja. En uh, nou, de eenzaamheid hebben op parkeerplaatsen. En er zijn steeds meer uh, vanuitchauffeurs die gebruik maken van de satelliet om uh, toch een beetje tegen huis te zijn. Ja, ja en, dus dat is uh, en dat, een geweldig medium. Ja, nou zeker, ja, je, zou, je, zou, je kunt natuurlijk ook gewoon op internet, uh, op internet doen. Dat, je dat, ja, maar internet... dat is natuurlijk moeilijk omdat die verbindingen altijd op optimaal zijn. Ja. Dat is waar, dat is ja. ook zo. Dat en, is... Uh, ik ben zelf uh, fietshunter. Ik heb een hobby: fiethunter. Fiethunter? Dat wil zeggen dat wij de, de opstraling van de reportages kunnen volgen. O. Als je gaat uh, naar www.fiethunter.com, dan krijg je een mooie uitleg o. wat wij allemaal kunnen ontvangen. En dat is een heel aparte hobby. Goh, grappig. Dus en, dan, en dan eh, volg je. oh ik zie het nu hier inderdaad: ja. de fiethunting en satellite hobby of fiethunter? Ja, dat is uh, er komt ook uh, dit jaar de, kopt ook, uh, de satellietradio, dat is de techniek uit Amerika, ja. en die uh, komt ook hier naar Europa. En dan kunnen straks ook de vrachtwagenchauffeurs in jullie programma ja. gewoon rijdend via de satellietradio. Waar je ook bent in Europa, pak je Google, ja. en dan stik je een satelliet, spaat je radio en dan krijg je een mooie uitleg. Aha. En, en, oh, en, en, en jij bent daar dus mee bezig om dat voor elkaar te krijgen, allemaal? Nou, ik heb alleen maar kennisgeving dat er steeds meer techniek op, op, op ons afkomt. Mm. techniek uit Amerika: dat er valt in Trukas over heel Amerika vooral countrymuziek te horen. Ja. En dat is een mooie, ja. een mooie ontwikkeling. Hey Hans, vind je het jij het de... eigenlijk te... leuk dat jou uh, zo'n uh, vrachtwagenchauffeur is? Want het lijkt me best wel lastig uh, uh, altijd je zoon zo ver van huis Nee, die jongen die geniet van het vrije, vrije leven. Ja. En die wil geen verkeering, die wil dat het vrijheid hebben. Ja. En uh, hij zegt: Ik vind het fantastisch om lekker vrij te zijn. Doe het later waar ik wil. Ja. Hij zegt: en, uh, Nee, top hebben wel prima. Nou ja, hartstikke goed. Ja, dat is dan is dat ook mooi. Ik bedoel, als zolang iedereen maar gewoon zijn eigen. Zijn eigen ja. dingetje doet. Dat is alleen maar mooi natuurlijk. Uh, ik heb, er, is een mooi, er is een mooi nummer hmm. van de bekende country-zanger Woody Nelson. Ja. Onder Rood en Kern. Onder, uh, ja. ja, ja. Onder Rood en Kern? Ja, een heel bekend nummer. Dat zou fantastisch zijn om dat te draaien voor alle vrachthuizen Waar ze ook rijden. Nou dat kan zo meteen, Europa. want we hebben namelijk uh, normaal gesproken in dit programma doen we altijd uh, Crack the Playlist uh, ja. na, na vijf uur met een bekende Nederlander. Alleen het is, weer, uh, het is de eerste van de maand. En de eerste van de ja. maand doen we altijd met, uh, gewoon met luisteraars, met, uh, ja, gewoon met onszelf eigenlijk, kiezen we voor de eigen uit. Ja. Dus ik zet, hem, ik zet hem op het lijstje, Willie Nelson, on the road again. Ja, hartstikke goed. Mooi zo, dankjewel. Goedje. Dank je. je. Doei. Ja, uh, dan gaan we naar uh, Henk. Henk, goedemorgen. Hoi. goedemorgen. Good morning. Wat heb je leuke gasten, al? Ja, weer? leuk zijn ze weer, hè? Ja, dat is wel heel boeiend. Ja, dat vind ik zelf ook. Ik geniet uh, Ik foto. ook nog van, hè? Wat zeg je? De, uh, die vrachtwagenchauffeur net hiervoor en die, die mevrouw hiervoor. En ik denk, god, uh, was de radio leuk man. Ja, en dat iedereen nog wakker is ook op dit tijdstip. Dat is ook ja, wel fijn, nou, toch? Ja, ik, dat is de 24 uur maar het Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Ja. Nou, ik wou een compliment maken aan de Golden Hierin. De band? De band. Oh, ja. Waarom? Nou, dat je het uh, al vanaf uh, begin jaren zestig uh, zo lang voorhoudt. En uh, ik heb ze vorige week nog gezien. En uh, nou, ik, ik heb verschrikkelijk uh, respect voor die mensen. Ja, zij is niet een beetje uh, oud en uh, oud geworden. Is het, is het nog wel leuk om naar te kijken? Ja, je moet George Schuimans even zien. En Barry jij? En het toch. Uh, ja, daar zijn de Rolling Stones niks bij, hoor. Nee? <laughs> Jij, vindt de Jij vindt Golden Earring beter dan de Rolling Stones? Ja. Ja, ja. ja dat kan. Ik, uh, Ik ben het misschien wel met je eens. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb ze allebei nog nooit uh, gezien. Maar wat voor ervaring is dat dan, uh, de, de, de Golden Earring Live? Ja, het is toch van, fantastisch dat mensen in de, in de 60 uh, niet, niet achter de gramingen zitten... Maar een hele show gaat van twee uur. Ja? Het is toch mooi. Ja, dat is prachtig. <laughs> ja, dat is zeker. Ik zit nu... Uh... Uh, ik zie dat uh, René van de regie, die uh, zit nu op Wikipedia te kijken... van wat is dat eigenlijk voor band ook alweer, die Golden Earing? Ah, <laughs> oh, hij moet ze schamen. Ja ja, ja, ja, ja, ze moet ze schamen, zeker. Dat, ja, ja, ja, inderdaad. Ja, wat is dat niet... maar, Zou jij de Golden Earing in één zin kunnen uitleggen wat, wat, voor dat, wat voor band dat is? Nou, ze hebben, denk ik, uh, in Nederland... Uh, een... Uh... Ja, de, vanaf de jaren 60 hebben ze Nederland de feeling geschreven en uh, zoveel mooie nummers geschreven en uh, waar, zoveel generaties. Uh, ja, ik zet, zet hem bij op het lijstje, want we hebben zo meteen hebben, gaan we even wat plaatjes draaien uh, na, na, na vijf en dan zet ik hem erbij en dan ga ik kijken of ik nog even de Golden Earring kan draaien na vijf uur. Nou, mag ik dan een verzoek in Ja, tuurlijk. Altijd. Another 45 miles Oh, dat leiden. is wel een mooie, hè? Ja, ik zie René, zie ik weer kijken, die heeft geen idee wat op laat het is, maar dat is echt, uh, dat is zeker. Uh, sick. Het Another for... Another to... staat op het lijstje, dankjewel. Hé, hey, dank je. Later, hè. Succes, prettig zondag. Jij ook, hè, groeten. Hoi, hoor. Dag. Hoi, hoi. Nou, van Henk gaan we in één ruk door naar Henk. Goedemorgen. <laughs> Hallo. Hallo. Hé, hey, Henk. Hallo. Het is, de het is de nacht van de Henken. Ja, jij bent toch ook Henk? Ja, ik ben Henk. Ja, ik had net ook al een Henk. Ach. De ene Henk naar de andere Henk. Komt voorbij. Ja, ja maar die werden overal gemaakt. Dat zijn ook de betere mensen natuurlijk, hè, vind jij. Precies, precies. Hé, <laughs> hey, ik hoorde dat de dag van de complimenten was. Ja. En ik, ik wou een compliment maken naar de, de kapper van vier Dildes. <laughs> omdat, euh, omdat dat zo'n enorme klus is? Nee, omdat het tijdloos is. Oh ja. Ja, het is, wel, het is sowieso uniek ook. Ja, dat, dat vind ik ook. Hoe zou dat gegaan zijn? En ja, zonder dat we nou een hele, enorme discussie gaan hebben over, over iemands haar. Maar hoe zou dat gegaan zijn? De, de eerste keer dat dat kapsel werd gemaakt. Want dan uh, als kapper moet je dan zoiets hebben gehad. Van nou, uh, oké, okay, jij wil dus wat nieuws. Uh, weet je wat wij eens moeten doen? Wit en achteroverkammen en uh, permanent Ja, ik denk een toilet met waterstofperk. <laughs> ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind, wel, ik vind wel Stel. Eerlijk gezegd. Ik vind, wel, ik vind, ik kan, ik vind het wel cool eigenlijk. Oh, ja? Ja, ik vind wel, ja, het wel wat en uh, het, pa, het past ook bij hem of zo. Ja. Ja, ik, ik vind het, ik, ik, ik zelf ben er een beetje fan van. Ja? Want ik zie samen af en toe nog wel lastig van Roos en zo. Ja, omdat ja ja het is wel tijdloos. Een ja. beetje barok. Ja, <laughs> barok, ja. <laughs> ja. Ja, wat dat betreft is het heel erg, uh, is het heel erg modern. Uh, uh. Nu, nu, nu hoorde ik dat um, hij heeft een, een onderzoek laten doen voor de euro en de gulden Om die te ja. Dat onderzoek is in Engeland gedaan. Mm -hmm. Maar die Engelse rech rechters hebben dezelfde soort haarstijl, dezelfde witte kleur met krullen. En ik vraag me af, is dat toeval? Ja, dat weet ik ook niet, of dat toeval is. Ja, ik, ik ook niet, maar ik, je hebt niet zijn nummer, nee. Toevallig. <laughs> van Geert Wilders. Ja, dan was ik vragen. Nee, ja, en als ik hem, heb, uh, als ik hem dan zou geven, dan uh, zou ik denk ik helemaal... Uh, zou, nee, dan, uh, dan, denk, dan, dan, dan had ik denk, denk ik niet... Maar ik heb hem echt niet, nee. Oh. nee. Jammer, ja, volgens mij hebben alleen de mensen van uh, de politiekredactie uh, die hebben zijn nummer. Oh. Dat zijn de mensen die dat hebben, ja. Maar ja, moet dat toch anders proberen. Ja, nou, ik, ik zou, doe, doe eens een poging bij, uh, bij RTL of zo. Uh, misschien dat ze daar... Uh, Frits Wester. Ja, wie weet. Oh. Nou, Sorry. We gaan proberen. <laughs> ja, we gaan het proberen, heel goed. Dankjewel, oh. hè. Tot ziens. Joe, tot later. Hoi. Uh, uh, eens kijken of er nog mensen zijn die uh, geen Henk heten. Dat kan natuurlijk ook. 0801121, 0801121. Aan wie zou jij wel eens een complimentje willen geven? Ik ben op zoek naar mooie complimenten. We hebben nog een kwartiertje de tijd. En ik noemde het net al een paar keer. Straks na vijf uur is het Crack the Playlist. Uh, Dan gaan we dus uh, muziek draaien, lekker veel. En daar ook een beetje over praten. Als jij nu al suggesties hebt, we zijn al op zoek naar een aantal dingen. En er staat er al eentje op de lijst, namelijk de Golden Earring met another, another 45 Miles. En ik had ook al Willy Nelson genoteerd. Willy Nelson. En iets met Waah, Dat komt wel goed. Jouw complimenten en suggesties stuur je naar 0800-121. Well, we Ik wil Sam een complimentje geven omdat ik hem erg lief vind <laughs> en uh, omdat ik het heel leuk vond uh, vanochtend en uh, hij heeft goed uh, ontbijt voor me gemaakt. Nou, ik uh, zou graag mijn moeder een uh, compliment willen geven omdat ze uh, ja, altijd voor me klaar staat en ze het altijd mijn brood voor me klaar maken. Uh, ja, daar wil ik er wel voor bedanken. Nou, mijn beste vriendin, ik wist daar nooit omdat we nu een gezellig dagje aan het winkelen zijn en het is heel leuk is in Utrecht. Uh, aan mijn moeder. En omdat ze altijd voor iedereen klaarstaat. Um, ik zou wel een compliment willen geven aan mijn zusje. Omdat ze super mooie cijfers houdt. Dus we zijn heel erg trots op haar. Ja, dat is wel leuk hè. Een keer zo'n uitzending over complimenten. Dan allemaal positieve verhalen. Dus lekker is dat. Paula, goedemorgen. Ja, goedemorgen lieve mensen. Hallo. Ja, ik wil graag even de complimenten doen aan mijn chirurg. Oh, hoezo? Nou, ik ben 47 jaar al geboren als Hermafrodiet. En uh -huh. hebt u toch wel besloten om een geslachtsdeel te laten verwijderen? Uh, wacht even, dit, is, dit kan een ingewikkeld verhaal worden, natuurlijk. Want, uh, uh, uh, wat was het moment dat je dacht: nou, ik, ik, ik voel me geen man? Uh, een leven lang al. Oké. Okay. Alleen mijn ouders hebben destijds besloten dat, dat ik als jongen door het leven moest. En ik heb nu toch na 47 jaar beslist dat ik toch als uh, vrouw door het leven wil. En dat is uh, voor vier maanden geleden is dat, uh, ja, afgerond door het middel van een chirurg. Maar dat lijkt me een heftige beslissing. Dat is een heftige beslissing, maar als je er 47 jaar op wacht... dan ben je blij dat je het eindelijk gedaan hebt. Ja, want, want ik, ik, ik zou dan altijd... Uh, maar misschien jij niet, dat, dat neem ik aan. Heb je ja. niet in je achterhoofd van... O oh jee, als ik, wat, wat, wat als ik spijt krijg? Nee, nee? nee, helemaal niet. Nee. Oké, okay, dus, dus je, je, je, dan, dan weet je het zo zeker dat dat, dat zo ja. moet. En ja, omdat ik, nu veel, omdat ik nu veel meer in balans ben. Ja? Als jongen was ik echt heel opstandig en uh, ik was nooit tevreden. Nee. En nu is er een stukje rust gekomen. Dus uh, nee, ik ben tevreden. Dat, uh, ja, ja, absoluut. Wel, uh, en, en, uh, en, hoelang, hoelang, en nu ben je dus, ben je dus vrouw. Hoe lang ben je dan nu al vrouw? Een paar maanden inmiddels? Uh, nu sinds vier maanden. En nu begint dan de naamsverandering. Die moet dan nu aangevraagd worden. Oh ja. Dus er komt een hele hoop bekijken. En uh, betekent dat dan ook dat je hele leven uh, uh, anders is geworden? Uh, sinds, die, uh, sinds de operatie? Of, of valt ja. dat wel mee? Ja, rustiger. Meer in balans. Oké. Okay. Veel meer in balans. Dus, uh, ik ben blij dat ik uh, de ingreep heb laten doen. Ja, nu kan ik me voorstellen dat uh, ik weet niet waar je vandaan komt, maar dat, uh, dat, dat de buurt wel misschien een beetje schrok of, uh, of daar niet helemaal aan toe was. Nee, nou, in Amsterdam niet. Uh, oh nee, dat scheelt. Mijn omgeving die, die weten van hoe, hoe het oud was. En, uh, ik ben nu blij, ik ben ja. tevreden. Nou, ja. goed zeg. Als en het goed... E enige wat nu gewoon veranderd is, ik heb een leven lang mannelijke woningen ingenomen. En nu zit ik aan de vrouwelijke woningen. Ja, want dat is wel raar natuurlijk. Want je, je, omdat je dus op een gegeven moment, je, je, je, je, je ouders moeten dan beslissen van ja, we, we, welke kant sturen we het op eigenlijk. Juist, nou ja, ik kan het wel even kort uh, nasigen. Ja. Ik ben op een boerderij, ben groot geworden. Hmm. En toen hebben ze gedaan, nou laat het maar eerst een jongen blijven, en, want dat was het boerendenken van we nemen twee zoons en één van de beiden zal de boerderij overnemen. Dus dat was een beetje de na, naliggende gedachte dan. Ja. Yeah. Maar kijk, die tijd is voorbij, mijn ouders zijn reeds al heel lang overleden en ik denk, nou dan ga ik het ook doen. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus, je... maar je bent, er, je bent er wel enorm lang mee bezig. Gewoon met psychologen, met psychiaters. Dus het moet echt wel uh, 100 moet dat ding staan. Dat je ja, dat wil doen. Ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat, dat, dat is ook logisch natuurlijk. Je kunt niet zomaar, <laughs> uh, je kunt niet zomaar zeggen van, nou ja. Laten nee. we dat maar doen en dan de week daarna op, op in het ziekenhuis liggen natuurlijk. Nee, dan, als het één keer gebeurd is, dan is het gebeurd. En dan, ja, dan, dan moet je er vrede mee hebben. Ja. En, uh, maar nu, je hebt je hele leven lang mannelijke hormonen, om dat een beetje te ja. stimuleren. En nu zit je dan aan de vrouwelijke hormonen om die kant te stimuleren eigenlijk. Juist, inderdaad. Kijk, zoals je zegt, mijn vrouwelijke geslacht is natuurlijk uh, ja, slecht ontwikkeld, omdat ja. ik altijd mannelijke hormonen heb gehad. En nu uh, reverse ik het om. En, uh, nou, dat, dat voel ik uh, geestelijk ook wel, hoor. Ik ben dan wel een beetje een, echt een, een, een wijfje wat al eens, uh, nou ja, even explodeert. Ja? <laughs> ja. Je hebt soms, een, som, soms dat, je, dat je voelt van, oh jee. Ja, de, de, daar komt er weer één aan. Daar komt er weer één aan, ja. ja. Heb, je, heb, je, heb, je, uh, uh, heb je tips nodig van vrouwen nog? Of, uh, of red je jezelf wel? Ik nee ik red me wel joh. Heel goed. Ik red me wel, want zoals gezegd, ik, ik heb uh, nou, ik woon dus een beetje 20 jaar in Amsterdam. Dus. En vanaf dat punt ben ik al begonnen me gewoon als, als vrouw te, te, nou ja, te gedragen. Ja. En het was nu in principe alleen puur nog het geslacht wat, uh, nou ja, wat een beetje in de weg zat. En dat, dat is nu klaar. Nou, wat dus ik, mooi. Ik ben tevreden. Nou, wat een lekker positief verhaal zo, uh, zeg Ja, maar dat, dat moet er ook. Ja, zeker, zeker. Het compliment ja, gaat naar de, naar de chirurg, want die heeft zijn werk goed gedaan. Ja, super goed. Zoals je ja. zegt, en goed overleg is alles zo geworden zoals ik het ook gedacht heb. Ja. We hebben wel een beetje complicatie gehad, want ja, een infectie loopt je dan wel snel op, dus ik ben eigenlijk net weer een beetje herstellende. Maar... Okay. Maar, maar voor de rest ben ik tevreden. Ja, is goed. Nou, hartstikke mooi. En dan wens ik je een fantastische lente in de zomer en een mooi leven. En dan wens, en dan wens ik jullie ook. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Paula. Oké, okay, doei. Uh, Paula, dan gaan we naar Mart. Goedemorgen, Mart. Hoi, Luc. Hey, hallo. Oh, wacht. Ik ga eerst even naar Igor. Vind je het goed? prima. Nou, ja, bl blijf nog heel verhangen als je wilt. Want ja, jij hebt ook een, jij hebt een ander verhaal. Blijf even hangen. Uh, Igor, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik was nog aan de beurt of zo. Ja, sorry. Ja, ik, ik, ik sloeg je over. Maar dat was eigenlijk niet de bedoeling. Want uh, René die, uh, van de regie die wordt, uh, die wordt ziedend als, uh, als, als, ze, als ze door heeft dat ik mensen oversla. Dus dat doe ik niet. Nou ja. Dus. Igor, vertel Kijk. je verhaal. Uh, ik wil uh, de complimenten doen aan de mensen in de zorg. Met name in de nacht die is nu. Mm -hmm. En... Uh, direct aan mijn moeder. Die heeft 45 jaar lang in de zorg gewerkt. En uh, ja, verder... Uh, ik heb zelf ook uh, in het ziekenhuis gelegen, vijf uh, jaar geleden, Zes weken lang. Ja. Dan ben je wel blij dat er uh, s'nachts uh, iemand uh, over je waakt. Ja, het zijn... Uh, het zijn uh, uh, ik denk misschien wel de meest ondankbare uurtjes... om in de zorg te werken, lijkt mij. Mensen slapen en als ze wakker zijn, zijn ze misschien een beetje, een beetje grumpy... Door, door, door alles wat er gebeurd is en zo. Dus, uh, het is, uh, het is, uh, het is niet, uh, niet makkelijk, denk ik. Nee, en uh, nog onderbetaald ook. Ja, ja. Hoe was dat? Uh, want jouw moeder uh, werkte dan in de zorg. Deed die de ook veel, veel nachtdiensten? Nou, ja, ze werkte ook uh, de laatste jaren in de GGZ. Mm -hmm. En uh, ze is tegenwoordig ook een beetje een ondergeschoven kindje. Ja. En uh, ze werkte ook s'nachts in de nachtdienst... Ja. Dus die verdient wel een compliment, eigenlijk. Uh, zo zo de, ja, de, de mensen in de zorg. Zeker, ja, zeker. Uh, het is toch uh, levensreddend werk. Ja. Uh, ja, het is uh, het zeker. Ik heb zelf ook meegemaakt. Ja. ja wa wa wa waarvoor, waarom je? Jij... Wa waarom was je. Ja, je raakte in een shock? Ja, dat heb uh, ik gevonden door een verpleger die mijn bed omkeerde. Op ah. zo'n manier. Uh, in een shock wat, houden. Uh, ja, ja. Wat was er aan de hand dan? Waarom lag je in het ziekenhuis? als ik vraag mag. Oké, okay. en dat, dat, dat klinkt dan niet meteen verschrikkelijk ernstig? Om, nee, of, of vind ik maar, dat uh, kun je wel uh, door de pijn, die shock raken. Oh ja, jeetje, man, dat verwacht je ook niet. Er Wat heftig. Dat is iemand van de nachtdienst. Ja, dus je bent eigenlijk gered een beetje door iemand van de nachtdienst. Ja, ja, ja. Dat, dat zou je kunnen zien. Nou, dat, dat is ook hun beroep natuurlijk, maar, maar dan nog eens blijven goed als ze er zijn uh, uiteindelijk. Toch? Ja, zeker. Nou. Ja. Compliment, gaan naar ze toe, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En tot later hoi. weer. Jo, uh, complimenten kan nog heel even. 08011210801121. 121 Na vijf uur gaan wij uh, naar uh, uh, Crack the Playlist. Dan gaan we dus platen draaien, muziek. En dat, uh, omdat het de eerste van de maand is, het is 4 maart... Um, uh, mag jij uitzoeken wat we gaan draaien. Dat is wel heel leuk natuurlijk, hè? Uh, even kijken. We gaan uh, dan... Uh, oh ja maart, ja, maart. Maart, goedemorgen. Hoi Luc. Hoi hallo. Oh nee René die zit weer die zit weer sorry hoor. Ik zit. Uh, Mart vindt het heel goed als ik als ik zo meteen naar je toe ga en dan eerst naar uh, Ad toe ga. Is prima. Ja hoor. <laughs> sorry. Hoor. Okay. Ja, ja het lijkt net alsof ik je dan niet wil spreken maar dat is niet zo. Maar je hebt een mooi, ik, je hebt een leuk liedje uitgekozen en die wil ik later. Komt allemaal goed. Ik spreek je zo. Tot zo meteen. Tot zo meteen. Ad. Hallo. Hallo. Ad. Ja, ik kom zo terug. We gaan zo weg terug, ja? Ja. Waar ga je naartoe dan? Hallo? Aad! Ja, ik ben er wel. Ja, mooie stad van de duinen. Wat, uh, wat ben je allemaal aan het doen? Nee, je moet er veel van zo'n moet je instellen. Ik heb je nummer aangewaar, aan Jong. Young. Eh? Son of a bitch. <laughs> wat ben je dan aan het doen, Aad? Oké. Okay. Oh, je zit met iemand anders te bellen, lijkt het wel. Ja, ja, ja ik, ik, ik, ik bel, ik bel die klootzak wel. Ik. <laughs> <lacht> nou, die klootzak. Ja, daar is mijn vriend. Ah, oh. uh, sorry, ik ben weer belt. <laughs> Oké, okay, we waren verder alleen maar op de radio, maar uh, dat maakt nog niet uit. <laughs> nee, maar ik, ik wil nog gelijk, ik, ik zou terugbellen. Ja. Want ik ben met je juffrouw gesproken. Ja. Ik zei nou, binnen vijf minuten, ik zeg, zoek dat nummer maar vast op, Ajoen Jong. Oh ja, dat wil je altijd, dat, uh, dat is die Haagse band, is dat toch? Ja, een van de vele Haagse bandjes. Ja. Die hadden de een negen en de zijde Ja. En uh, 265, ja. en de Jumping Jewels, en uh, de, de Motions, en uh, Shocking Blue. Pff, nou ja, wat ja. er zoveel. Genoeg te kiezen, genoeg te kiezen. Ja maar, één nee, van die klootjes, die leeft al <laughs> en, uh, ik leeft dan 76, en ik heb een mooie langstop ook van hem. Ja. Trouwens van geneden een ik dus ook. Hé hey Aard, ik moet heel even naar het nieuws. Blijf even hangen, oké? Okay? Doe ik. Oké. Okay. En Mart, ik spreek je zo, hè? Paar seconden nog. Eerst het nieuws uh, van uh, 5 uur hier in 4C, Radio 1.